Vliegenbos, het groen gesapte water van het bos waar zebra's in de schaduw rennen en de warmte net even ietsjes anders is dan op een andere plek, waar het ruikt naar regen en kinderen spelen op de vermomde stammen en gaatjes spoeren, waar onder bladerdons dons de aarde nat en zoet en weeg is, opgegeten door het kleine zwarte oorlogstuig, een voorsteenneuzige machine met chitine platen en een koud metalig oog, die scherpe kaken doornig als een braam en vol van roest. Zo schraapt de microwereld, zo schraagt de microwereld de hoge bomen, zonlicht schoon vergiet en kriebelt jou het gras.